Op Schiphol is een vliegtuig met 166 passagiers bij de landing naast de baan beland. Er zijn geen gewonden. De Boeing 737-400 van de Turkse chartermaatschappij Correndon kwam uit Dalaman aan de Middellandse zeekust in Turkije. Rond kwart over zeven reed hij in slecht weer te ver door op de kleine landingsbaan op Schiphol Oost. Het neuswiel staat vier meter buiten de landingsbaan in het gras. Alle passagiers hebben het vliegtuig verlaten, ze krijgen hun bagage nagestuurd. De schade aan het vliegtuig lijkt niet groot, maar het toestel kan voorlopig niet vliegen. Het zou vanavond naar Izmir in Turkije vertrekken. Palestijnse leiders vinden dat het vredesoverleg met Israël moet worden stopgezet. Dat werd bekend na een bijeenkomst van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO met de beweging. De Palestijnen willen pas hier onderhandelen als Israël niet meer bouwt in de nederzettingen.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 Een passagier is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere passagiers raakten licht gewond. Toen de chauffeur onwel werd, ging de bus langzamer rijden en raakte een vluchtheuvel. Een passagier probeerde de, aan het, door aan het stuur te draaien de bus op de weg te houden. Maar hij reed tegen een lantaarnpaal, die knakte en belandde op een parkeer, geparkeerde auto. Daarna kwam de bus tegen een boom tot stilstand.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 It's oh.